Het is vijf uur, wat er wel, met het RBS journaal Er is nog weinig duidelijk over het lot van de tientallen vermiste bezoekers... van een winkelcentrum in Siberië waar gistermiddag brand uitbrak. Onder de vermisten zouden er nog veertig kinderen zijn. Het voorlopige dodental werd gisteravond vastgesteld op 37. Ook raakten er tientallen mensen gewond. De brand in het Siberische winkelcentrum zou zijn uitgebroken op de vierde verdieping... waar een overdekte speeltuin en een bioscoop waren...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 Het weer de ochtend start vooral in de noordelijke helft van het land koud met ook kans op wat mist. Eerst is het droog. Later op de dag wisselen zon, wolken en een lokale bij elkaar af. En het wordt vandaag zo'n 9 graden. Dit was het NWS Journaal NPO Radio 1, KRO NCRW. Goedemorgen, het is even over vijf, twee over vijf om precies te zijn op 26 maart 2018. En uh, ja, helaas, maar het is de laatste 26 maart 2018 die we ooit zullen meemaken. Dus maak er een mooie dag van. Uh, wij doen ieder voor ons best om jou een hele frisse start van je werkweek te bezorgen. Fris. <laughs> en dat doe ik met muziek. Eagle and Cherry. Safe tonight en de Why I wish, I wish it were so So take this wine and drink with me Let's delay our misery Say tonight Fight the up don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone Say tonight Fight the break breakup, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone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 Break up, dawn comes tomorrow. Tomorrow I'll be just as in the past. And fight to break up, dawn Deze man komt uit een waanzinnig uh, muzikale familie. Dus die hebben misschien wel uh, ja, heel veel instrumenten thuis gehad. Zoals we net in de vorige uur hoorden... is dat erg goed voor de ontwikkeling van een kind. Nou ja. Zijn halfzus is Nene Cherry. En haar dochter is dan weer uh, Mabel. En uh, misschien moet ik daar volgende week eens wat gaan draaien. Want dat is erg leuk. En dan denk je, ja, waarom dan Eagle Eye Cherry? Nou ja, Eagle, arends, Adelaars... Um... De Biesbos. Uh, ik heb, uh, ik, elke week spreek ik even met de boswachter Biesbos-boswachter Thomas van der Er. Uh, Thomas, uh, en die, uh, die, die, die is op zoek naar de visarend. Rond 25 maart word ik de afgelopen jaren als boswachter van de Biesbos steeds een beetje onrustig. Want ik heb een aantal maanden zonder visarend uh, moeten functioneren. En dat is toch lastig, want het is een van de mooiste vogels... die er tegenwoordig in Nederland broedt. In 2016 bouwden een koppel visarenden een nest in een dooie boom... en daar vloog de eerste jonge visarend voor Nederland uit. Een spectaculaire roofvogel die met een enorme snoekduik... grote vissen uit het water uh, haalt een trekvogel, een echte wereldvogel... die de winter doorbrengt in misschien wel Congo, Nigeria of Gambia... en in de zomer visrijke deltas opzoekt... om uh, een nest te bouwen, vissen te vangen en jongen groot te brengen. Dat deed hij vroeger in allerlei grote deltas rondom Nederland. Uh, in Groot-Brittannië werd de soort zelfs geherintroduceerd. Uh, in Duitsland, Polen, Scandinavië, daar kwamen visarenden voor. En ja, het allermooiste was, uh, was in het jaartal 2016... dat spontaan een paar de biesboren verkoos om daar te gaan nestelen. En dat had alles te maken met het verfraaien en de uitbreidingen uh, die in dat biesbosgebied plaatsvonden. Er kwam meer visrijk water bij. Waarom is 25 maart een spannende datum? Meestal, en de afgelopen twee, drie jaar uh, ja, hielden die visharenden zich aan die afspraak, uh, komen de vogels rondom die datum terug. En dat is natuurlijk belangrijk, want die vogels die hebben daar de afgelopen jaren succes gehad... en die moeten ervoor zorgen dat de Nederlandse populatie visarenden gaat groeien... zodat meer plekken in Nederland zich kunnen opmaken... ieder voorjaar weer, ieder jaar rond 25 maart... op de terugkeer van de visarend. Ik heb nog een tip voor deze week en aanstaande paasweekend die, ja, die zullen dus echt wel terugkomen deze week. En hoe kan je die nou het beste ontdekken? Dat kan natuurlijk op zich, op het moment dat je wandelt, vaart of fietst door het Biesbosgebied. Maar dat kan ook op geluid. Want als die visarend terugkomt bij zijn nest, gaat hij namelijk als een idioot zijn best doen... Uh, om de omgeving te laten merken uh, dat zijn territorium erin genomen is. En als het mannetje eerder bij het nest aankomt dan het vrouwtje, uh, gaat het mannetje ook fluiten om het vrouwtje te verleiden... Eh, om weer een broedseizoen samen tot succes te brengen. De visarenden en dat is wonderlijk, overwinteren individueel. Dus het mannetje zit misschien wel in Congo... het vrouwtje misschien wel in Mauritanië. En ja, rondom het einde van de maand maart... komen ze weer terug op dat nest wat ze samen gaan opknappen... om vervolgens een succesvol broedseizoen te gaan beleven. Let dus vooral op... Op het moment dat je een hoogfluitend geluid hoort vanuit het luchtruim, uh, dat het dus ook zomaar gewoon een visarend kan betreffen. En dat geluid, ja, dat is wonderlijk apart geluid. Succes. Ja, boswachter Thomas van der S vanuit de Biesbos over de visarend die, uh, na, op het punt staat om te arriveren. Het mooie van radio is dat je soms helemaal je helemaal kan wanen op een bijzondere plek, een andere plek, door alleen maar te luisteren. Elke week vraag ik iemand om uh, ons mee te nemen naar zijn of haar favoriete stukje aarde. En deze week voeg ik Veerle Bos. Om op mijn favoriete plek te komen is het eerst een stukje klimmen met een stevige auto langs een spannend dal. Ja, we zijn er. Spullen droppen in het appartement en ik leem me snel om. Thermokleding, check. Skibroek, check. Bril... Check. En niet onbelangrijk, helm. Check. Maar het allerbelangrijkste, mijn bord. Check. Het is nog een stuk met de lift omhoog. Maar het is geen straf om een paar minuutjes boven de wintersporters te zweven... terwijl de stralende zon je gezicht verwarmt en glinstert op de wit bedekte omgeving. En ja, hup, snel uit de lift. En daar staan we dan. Midden op de Franse bergen. Overal waar ik kijk zijn ruige bergtoppen bedekt met een witte laag. De enige kleuren die overheersen zijn die van de felblauwe lucht en een wonderschone witte sneeuw. Ik stap snel in mijn bord, klik mijn bindingen vast. En daar gaan we. Welkom op mijn favoriete plek. Thomas van Piet. Hey! Trouble hier op NPO Radio 1 in Fris, waar het 14 over 5 is. En um, ja, we, we duiken even in een uh, fantasie voor veel mensen, hoor. Veel mensen die, uh, die dromen ervan een tijdje in het buitenland wonen en werken. Nou, meestal gaat het dan over uh, Spanje, Berlijn, soms wel New York of zoiets. Maar voor sommige mensen is dat nog niet avontuurlijk genoeg. Die vertrekken met hun hele hebben en houden naar Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Zoals uh, reisblogger en Instagram-fotograaf Joost Basmeijer. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent even lekker buiten gaan staan. Ik hoor uh, vogeltjes op de achtergrond. Ja, en Nairobi is aan het ontwaken. Ja, want je, je bent in december uh, verhuisd. Uh, dus als ik zeg nu jumbo, uh, dan versta je dat inmiddels, neem ik aan? Ja, ja, Jumbo, Jumbo. Oh, jumbo. Ja, dan, is, dan moet ik zeggen Zuri, Sana. Dat, dat betekent dat het gaat goed. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik kan een klein beetje kiezen voor jullie nu. ja. Wil jij, leen ons even mee. Je bent december verhuisd. Um, en dan, dan Swahili leren, is dat te doen? Uh, nou ja, er is geen enkele link tussen kieswahili en, uh, en Nederlands of Engels of Frans. Dus het is wel lastig om helemaal een taal helemaal. Uh, Vanaf het begin af aan uh, te gaan leren. Maar het, het is op zich qua grammatica niet een hele ingewikkelde taal. Dus dat is wel te doen. Nee. Waarom ben je dan, nou ja, afgezien van het mooie geluid van de vogeltjes op de achtergrond en uh, de interessante <laughs> taal van de Swahili, uh, in hemelsnaam naar Nairobi vertrokken? Nou, dat heeft eigenlijk met mijn vriendin te maken. Uh, mijn vriendin uh, heet Saskia. Ze is nu uh, correspondent voor RTL Nieuws. Je zit hier uh, in, uh, in Afrika. Ze is nu in Nigeria. Dus je zit in het hele continent is, uh, is ze verhaal aan het maken. En zij kwam eigenlijk met het idee om een keertje naar Afrika te verhuizen. Ze is half Frans. Dus daar kwam het, uh, kwam het idee een beetje vandaan. En toen, op een gegeven moment heb ik een jaar, dus, hebben we daar een jaar ons op voorbereid. En uh, ik moest mezelf ook wel een beetje mentaal voorbereiden op het vertrek. zeg maar, Of het idee of ik, of ik überhaupt al wilde gaan. Ja. Maar uiteindelijk was de keuze snel gemaakt. En hebben we dat gedaan. En uh, zijn we vertrokken. Inderdaad in december. Ja. Ja, wat doe jij daar dan? Want bedoel, je bent eigenlijk gewoon meegegaan als, als EGA. Ja, ja, ja, ja. Ik was wel even bang dat ik alleen maar thuis kwam te zitten. Uh, uh, uh, maar ik heb een, een baan gevonden ook. Eigenlijk toen, nog, toen ik nog in Nederland was. Dus toen we allebei nog in Nederland waren, hadden we allebei een baan in Nairobi zonder dat we ooit in Nairobi waren geweest. Dus dat was wel bijzonder. Ik werk hier nu bij een reisbureau. Dat heet Charlie's Travels. En uh, we organiseren een beetje off the beaten track reizen uh, naar Afrika. Dus... Uh, ja. Ja, dat, dat doe ik nu. En wat heb je meegenomen? Want ik kan me voorstellen dat je nou ja, alleen een paar korte broeken en uh, hooguit een pot pindakaas inpakt. Ja, we hebben, we hebben wel goed ingeslagen op de, op de kaas en, en de drop. <laughs> uh, zoals waarschijnlijk elke Nederlander zou doen. Ik heb te, eigenlijk te veel korte broeken meegenomen en te weinig truien Want het is toch een stuk kouder dan ik had verwacht. Uh, dat verwacht je misschien niet als je naar Afrika nee. gaat of als je naar, naar Kenia verhuist. Maar Nairobi ligt best wel hoog, um, waardoor het dus nu bijvoorbeeld de regentijd is nu net een beetje begonnen. En het kan dus best wel afkoelen, dus ik heb eigenlijk te weinig vesten en trui bij me. Dus als mijn ouders dan weer komen, dan moeten ze eigenlijk weer wat warme kleren voor me meenemen. En, en kaas en erop natuurlijk. Ja. Ja, en hoe reageerden je, je familie je vrienden toen je wegging? Want we hadden het er op de redactie vanmiddag al even over, daar noemden ze het niet Nairobi, maar Nairobbery. Um, een onveilige ja. stad. Ja, ja, ja, ja. Nee, uh, uh, gemengd wel een beetje. Iedereen vond het uiteindelijk toch wel een heel tof, tof avontuur. Ik heb in het begin wel een paar vragen gehad. Maar waarom dan? Wat ga jij er dan doen? En hoe zie je dat dan voor je? Maar uiteindelijk uh, was iedereen daar wel heel. Uh nou, er is wel steun nu in, zeg maar. En uh, daar hebben we uiteindelijk wel een hele hoop uh, leuke reacties op gehad. En uh, dit, naar Robbery, ja, heb ik ook veel gehoord. Die verhalen heb ik ook al veel gehoord. Het schijnt dat het ook wel beter is geworden in de, in de afgelopen jaren. Maar ik heb me eigenlijk nog niet heel vaak onveilig gevoeld. Het is alleen wel, maar dat is in heel veel Afrikaanse steden, waar ik ook wel eerder ben geweest, is, is, het, is het wel zo dat je dan s'avonds niet heel makkelijk over straat kan. Bijvoorbeeld dat je wel een beetje moet uitkijken, een beetje moet nadenken over waar je, je auto parkeert. Hoe je. Hoe je, hoe je uh, dingen doet omdat je natuurlijk ook wel uh, je bent wit en als je wit bent dan ben je um, um, helemaal s'avonds toch vaak wel een soort van wandelende ATM, dus het lijkt soms een beetje... mensen denken, denken eigenlijk de hele tijd dat ze wel geld aan je kunnen verdienen. Yeah. Maar ik heb nog niet het idee gehad dat mensen me overvallen... of dat er veel criminaliteit was. Dat nee. valt eigenlijk heel erg mee. Dus het, het woord uh, mzungu, dat uh, betekent volgens mij uh, blanke... dat heb je vanavond ja. uh, waarschijnlijk al wel vaker gehoord dan? Mzungu! Ja, vooral <laughs> kinderen die achter je aankomen, komen rennen. Niet per se om, om geld te vragen, maar gewoon om hooi te zeggen. Yeah. Uh, dus dat, dat is heel grappig. En... Uh, we horen het ook wel eens als, als ik in mensen in het kiesfahili over mij hoor praten. Als ik bijvoorbeeld in een Uber zit, uh, ergens naartoe. Yeah. Dan hoor je mensen af en toe dat ze even met een mazoengo in de auto zitten. Dus dan hoor je wel dat ze, dat ze het over je hebben. En betekent trouwens niet per se wit iemand. Maar het schijnt te betekenen iemand die reist. Maar in, in, in, inmiddels is het wel een soort van woord geworden oh, ja. die veel wordt gebruikt voor, uh, voor, voor witte mensen. Ja, en, wat, en wat vinden de, want ja, dat kan je dan misschien een heel klein beetje volgen. Maar wat vinden de Kenianen dan van jou? Uh, ik heb het idee wel dat, het wel, dat, dat, ze, dat ze mij wel aardig vinden. <laughs> uh, het is, ja, het is ja, lastig om te zeggen ook, om, maar, maar ik denk dat het wel, dat het wel goed gaat. Ja. Uh, het, het zijn, het, de meeste kennen zijn heel vriendelijk en open en heel optimistisch en willen heel veel weten ook over Nederland. Ik, krijg, uh, ik heb nu net een auto gekocht, dus ik heb hiervoor altijd met Ubers rondgereden naar mijn werk. En, uh, uh, weet je, dan zit je elke dag dus met iemand te, te praten uh, in de 20 minuten dat ik uh, naar mijn werk rijd. Dus ik heb altijd de meest maffe vragen over Nederland gekregen. Of het dicht bij Polen ligt, of we het dan hetzelfde praten als Poland. Poland en Holland, it's not the same. Weet je wel, dat soort vragen. Of, uh, of mensen die, uh, die zeiden van oké, okay, maar wat voor tribes heb je dan in Nederland? Dat vond ik ook wel een lastige vraag. Wat voor stammen zijn ik ben er van nou, Ja, je hebt een verhaaltje gaan vertellen. Je hebt de Friese, ja, ja, daar ja, kom je niet. Ja. Ja. ja, vriezen. Uiteindelijk toen zei ze ja, maar hier heb je best wel politieke spanningen tussen tribes. Die gaan dan met elkaar op de vuist en, en weet je, zei ik, nou ja, Ajax en Rotterdam en Ajax en Feyenoord, die gaan ook wel eens met elkaar op de vuist. Dus misschien kun je daar een beetje mee vergelijken. Maar het is toch best een lastige vraag. Ja. Maar nee, dat gaat tot nu, tot nu toe eigenlijk heel goed. Ik voel me echt wel heel erg op mijn plek. Ja. Dat is mooi. De afgelopen tijd stond het nieuws, in ieder geval wat we hier over Kenia hoorden in het teken van de verkiezingen in het land. Twee politieke kopstukken stonden recht tegenover elkaar. Het heeft vast ook wel te maken met die stammen waar je het net over had misschien. Krijg je daar nou veel ja. van mee ja. wat, wat, en hoe dat leeft onder de Kenianen? Ja, ja. ik heb, uh, het schijnt nu allemaal weer een beetje bedaard te zijn. Ze hebben een soort van uh, goed joviaal gesprek gehad, de twee presidenten. Ik noem ze twee presidenten, omdat je hebt zeg maar de officiële president, ja. pardon, is Uhuru Kenyatta. En je hebt, uh, um, <coughs> sorry, het is net nog vroeg, ik ben nog niet ja, zo lang mijn nest uit, dus ik heb een <laughs> beetje een, uh, En je hebt nog uh, Raila Odinga, dat is, uh, dat is de oppositieleider. En de oppositieleider heeft zich uiteindelijk teruggetrokken uit de verkiezingen die volgens hem niet goed zijn verlopen. En mm. volgens veel andere mensen ook niet trouwens. Alleen die heeft zich daarna uitgeroepen ook als president. Dus je hebt nu eigenlijk twee presidenten. Je hebt de People's President, dat is dan de oppositieleider, Raila Odinga. En de Hoeruk is de officiële president. Die hebben nu weer een goed gesprek met elkaar gevoerd. Dus het schijnt allemaal wel weer oké okay te zijn. Maar het is, nooit helemaal, het is nooit helemaal zeker. Er zijn gewoon veel spanningen. Ik weet nog dat toen de dag dat Raila Odinga zichzelf uitging roepen als de, de people's president. Dat ging hij midden in de stad doen. Weet ik nog dat al mijn Keniaanse collega's en heel veel mensen in de stad, kon je het ook gewoon zien, gingen niet naar hun werk toe. Die bleven gewoon thuis. Die waren te bang dat er rellen zouden komen. En dat er, dat, ja, weet, weet ik veel, dat er... Iets zou kunnen gebeuren wat ze niet konden voorspellen. Zeg maar. ja. En jullie, jullie keken daar een beetje naar als buitenstaan, buitenstaan ...en dachten ze nou longen, maar niet worden meegesleept in de eventuele ellende die er volgt. Ja, het is dus ook weer zo'n zo voorbeeld van als je daar een beetje contact met mensen over hebt, dan kan je ook best wel zien wat niet slim is om te doen, ja. zeg maar. Bijvoorbeeld, je hebt uh, um, een van de grootste sloppenwijken van Afrika, uh, ligt in Nairobi, dat heet uh, Kibera. En is, inmiddels is dat alweer uh, opgeknapt, dus niet meer. Er zijn, er zijn sloppenwijken in, in Europa die er erg aan toe schijnen te zijn. Maar ik ben bijvoorbeeld wel eens in Kibera geweest. Daar kan je op zich gewoon naartoe. Daar kan je helemaal overdag kan je daar prima gewoon rondlopen. Je, je bent natuurlijk wel heel wit dan. Weet je. Ja, dat, dat, dat wel, uh, je, je trekt veel bekijks. Ja. Maar het is heel interessant om erheen te gaan. Alleen dat is dus precies zo'n dag als, als zo'n presidentskandidaat of, of president, people's president, zo'n zo speech gaat doen in het park... Is het precies zo'n dag om daar niet heen te gaan, want ja, daar komen nog vaak rellen. Ja, ja. Ja. Nou, nou ben ik uh, zelf enorm fan van het programma Ik Vertrek. Vandaag weer de hilarische aflevering over het biodans uitgekeken. <lacht> uh, die kijken gewoon om zoveel maanden om uh, even weer uh, ja, <lacht> een beetje te relativeren. Ja. Uh, en, en, en Vooral ja, omdat er dan verhalen zijn waarvan alles misgaat. Hebben jullie nou ook al een ja, soort ja, Ik ja. Vertrek momentje gehad? Ja, ja, ja, ja, ja. Die hebben we eigenlijk al wel gehad. Ja. Sterker nog, vrienden van mij zeiden... Van, oh, dit is het momentje uh, dat, dat in de, de ik-voor-trek-aflevering zit... als de grote setback, dat iedereen moet huilen. En, nou, zo erg was het bij ons niet, maar uh, we zijn een weekendje weg geweest naar Neuvasha. Dat ligt niet heel ver buiten Nairobi, maar daar ben ik met mijn ouders heen geweest... toen ze hier eventjes waren. En toen kwamen we terug... En uh, toen had het in Nairobi heel erg geregend. En ik woon uh, bovenop een, uh, een appartementencomplex. Op de bovenste verdieping met een dakterras. Alleen het water op het dakterras loopt niet heel goed weg. En helemaal niet als het gaat stormen en er, er komen allemaal bladeren op het dakterras. Yeah. Dan loopt het water zo op dat het niet meer weg kan. En dan loopt het het huis in. Dus we hadden een hele mooie parketvloer. En die is er nu helemaal uit. <laughs> omdat die helemaal uh, ja, eigenlijk krom was gaan staan. Ook in de oh. slaapkamer stond allemaal water. En... Uh, dus uh, deze week als het goed is komen de mensen om, uh, om tegels in de woonkamer te leggen in plaats van die mooie pakketvloer. Maar om ervoor te zorgen dat we niet meer dezelfde schade krijgen als we nu hebben gehad. Dus dat Mooi. was een kleine setback, ja. ja ik ja. word een voice -over er ronkende voice-overig al overheen. Nou goed, als het daar dan bij blijft, dan valt het allemaal nog wel mee. Hé, hey, en ik wil ook even stilstaan bij de fantastische foto's van jou op Instagram. Die zie ik dan een beetje af en toe, zie, er komt er eentje voorbij, ik zat net nog te kijken. Uh, en ik zag dat Apple, zel, Apple zelf, uh, laatst een van je foto's, op hun pagina had gebruikt. Ja. Is Kenia ja. een, een, een snoepwinkel voor jou, om mooie plaatjes te schieten? Ja, ja, ja, ja, ja. Het, het, valt, het valt nog wel mee. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, um, het is een stad is waar je uh, heel moeilijk aan je spullen komt. Je hebt hier bijvoorbeeld geen Ikea of zo, waar je gewoon spullen kan kopen en dat in je huis kan zetten. Zeg maar. Je moet best wel op zoek naar meubels en naar dingen om, om, om je huis mee te vullen. En we hebben een ongemeubeleerd huis gehuurd. Dus dat hebben we de eerste paar maanden al gedaan. Dus we zijn nog niet heel veel het land in geweest. Okay. Maar het is zeker, zeker heel erg mooi. En het is... Ja, weet je, in zo'n land ben ik eigenlijk nog nooit eerder geweest. Het is zo'n bizarre mix ook tussen cultuur en natuur. Uh, je, je hebt zoveel beesten rondlopen. Ik heb nu net een foto online gezet uh, met een giraf erop bijvoorbeeld. Die, die loopt gewoon hier nu 10 kilometer verderop loopt die in een national park. Je hebt een nationaal park aan de stad vastzitten. Eigenlijk in de, in de grenzen van de stad. Yeah. En uh, daar kan je gewoon leeuwen zien en uh, zebra's. En, en zelfs neushoorns heb ik daar gefotografeerd. Dus dat is wel heel cool. Ja, ik, ik zie het. Joost Bastmeijer met E-I-J-E-R aan het einde op Instagram. Um, een hele mooie foto inderdaad. Een uh, mooie silhouet van een, van een, uh, een giraf. En ja, dat, uh, <laughs> klopt. <hij> nou, Robin National Park getagd zie ik erbij. Hey, stel dat ik binnenkort nog even langskom. Ik, ik weet niet of het gaat gebeuren, maar stel dat. Wat moet ik dan nog even voor je meenemen uit Nederland? Oeh, ik vraag uh, toch wel vaak mensen die ook met het reisbureau uh, vliegen waar ik voor werk, toch wel uh, soms om, om, om een blokkaas mee te nemen. Want dat is toch wel iets. Ja, weet je, ik eet dat gewoon elke ochtend op brood. En, en uh, nou ja, brood zie je gewoon prima te krijgen. Alles, alles. Je, je hebt alles. Behalve lekker in Nederlandse kaas. Dus uh, ja. dat, zou, dat zou toch wel weer kaas worden. ja Sorry, een beetje cliché nou, aan het niks. Nee, geeft niks. clichés uh, zijn er niet voor niks clichés. Uh, Joost Basmeijer, nee. veel succes straks met je eerste keer... dat je in je eigen nieuwe auto naar het werk gaat. Uh, dank voor het gesprek. Ja. Uh, ja, en als je Thanks. meer van dat prachtige Nairobi wilt zien... check dan ook vooral zijn Instagram pagina. Joost Basmeijer vanuit Nairobi. Uh, fijne dag. Fijne dag. Doeg. En uh, ja, ik was dat laatst. Dan uh, uh, luister ik even de radio. Dat doe ik wel eens. En dan hoorde ik uh, dit nummer voorbij komen. You might need somebody. Ik dacht, leuk. En dan, dan ga ik als een soort tik van mezelf ga ik op uh, Wikipedia kijken... en lezen en zien wat er allemaal uh, over degene uh, te vinden is. En toen besefte ik me pas... Ja, en sorry, ik weet zeker dat heel veel mensen nu luisteren... Denk denken, jongen, weet je dat niet eens? Dat het niet haar nummer is. Het is uh, voor het eerst uitgebracht door Turley Richards. Klinkt anders, maar is misschien net nog een tikje mooier. Dat klinkt toch lekker. En ook een uh, ja, uh, beetje die ruis van die LP die er dan, uh, dan zo uh, langzaam achteraan komt. Turley Richards, you might need somebody. Het is uh, één minuut over half zes. En daarom gaan we eens even kijken naar wat er nu Ja, fris, uh, net niet in het nieuws zat. En dat doe ik ook met Annemieke. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die plaat van jou, dat was een goed idee. Een uh, goede idee, die komen niet uh, zomaar uit de lucht vallen. Zeker niet wat er uh, zondagochtend gebeurde. Op zondagochtend reed hij namelijk een auto op de Roderlandbaan... bij het Limburgse Kerkrade. Mm. En uh, de man in die auto hoefde zich geen zorgen te maken... of hij wel uh, wakker zou blijven of al wakker was. Want toen hij onder een viaduct reed, uh, viel er een baksteen naar beneden. Nou, ja, de man schrok van de harde knal en het glas dat door de auto vloog. Maar pas toen hij stopte om te kijken wat er gebeurd was zag je dat er een steen in zijn auto lag, ja. dat is natuurlijk heel vreemd, ja. en dat is niet de eerste keer dat het gebeurt, dat er dus tegels uit de lucht komen vallen, want in 2006 werden er vier jongens veroordeeld voor het gooien van stoeptegels van een viaduct uh, op de A4, en de straffen waren niet mis, het diep van twee tot uh, zes jaar. Zo. Dus dat is uh, flink, uh... dan uh, leer je dat wel af denk ik. Ja, zeker. En uh, iets anders, heb je een huisdier? Ja. Ik heb een kat en hij heet Tank. Van waar Tank? Uh, nou, we hebben hem uit het asiel. En hij is gevonden bij een pompstation. Um, en toen dachten we, nou noemen we hem Tank. Ja, lief. Zou je de liefde voor jouw kat uh, vereeuwigen met een uh, tatoeage? Um, nou uh, um, in theorie ja. Maar in de praktijk denk ik niet dat ik nee. dat heel snel zou doen. Nee. Nee. Nou, heel veel mensen dus wel. Want het is een uh, ware hit op Instagram... Uh, mensen met uh, tatoeages van hun huisdier. En uh, zo willen ze een ode brengen aan hun uh, lieve viervoeter. Mm -hmm. uh, slang, noem maar op. Ik zou het zelf denk ik ook niet zo snel Nee. Ja, misschien uh, na een avondje stappen. <laughs> <Ja>. <laughs> en tot slot um, geen buurruzie, maar bierruzie. En uh, er speelde namelijk een heuse bieroorlog. En uh, over, dat ging over het Belgische trappistenbier. West Vleteren. Ja. Hebben je het wel eens gedronken? Ja, dat is. Um, um, het, het, ik weet al waar het over gaat. Over de supermarkt waar die het dan verkocht hadden. En, en die monniken waren allemaal pissig. Want ze mochten alleen maar verkopen in hun eigen winkeltje. Nou uh, ja, monniken, als je luistert. Uh, in ongeveer elke bierspeciaalzaak in Nederland is het te krijgen af en toe. En wat dan wel leuk is. Dan moet dus de, de gaat, de, bij mij de slijter in de buurt. Die gaat dan af en toe naar België toe. En die haalt dan twee of drie kratjes. Want meer mag niet. En dan moet je kenteken registreren. Je doen. Ja. En dan verkoopt hij het. Het is heel lekker. Het is vooral heel duur. Het, het, het is het verhaal eromheen. En dan een houtgetimmerd kratje. Ja. Kwaad het bier zelf, ja, het is, het, is, het is lekker, maar heel bijzonder is het niet. Het is maar, het verhaal. Het verhaal inderdaad. Ja. ja, want uh, die, uh, bier, dat die biertjes zo gewild zijn, is niet zo gek. Want die monniken brouwen namelijk precies uh, de hoeveelheid die ze nodig hebben... om in hun levensonderhoud te voorzien en om de armen te helpen. En nou kan je je voorstellen dat je als monnik natuurlijk niet heel erg veel nodig hebt... om in je levensonderhoud uh, te voorzien. Nou, heb je die buiken wel eens gezien? Pres. <lacht> <lacht> Dankjewel, Annemiek. Um, we gaan het hebben over uh, microclubben van het uh, Belgische bier naar microclubben. Dat is geen eng beestje trouwens, ook geen minuscule club waar je nou eens kunt bewegen. Nee, het is de nieuwe uitgaanshype in uh, Nederland. Uh, in New York en Londen doen ze het al jaren, maar in Nederland uh, komt het uh, net pas op aan de telefoon. Uh, Melvin Broen, uh, oprichter van de Microclub. Melvin, leg even uit. W wat is dat? Hey, goedemorgen. Ja, dat is uh, vroeg op de avond uh, uitgaan voor 25 plus. En uh, ja, eigenlijk een volwaardige clubavond, maar dan uh, vroeg op de avond. En um, ja, ik merkte eigenlijk in mijn eigen omgeving dat, ik ben zelf 34, dat mensen steeds minder uitgingen. Um, ja, je krijgt toch door jonge kinderen, uh, je hebt een fulltime baan en dan uh, ga je misschien nog wel lekker de koer in of uh, uit eten. Maar echt, uh, echt dansen vooral, dat, uh, dat zat er toch niet echt meer in bij mezelf en bij heel veel mensen. Nee. En uh, toen dacht ik, nou, waarom begin ik niet zelf eigenlijk een uh, ja, volwaardige clubavond, een volwaardige, volwaardige dansavond, uh, maar dan uh, eerder op de avond, dus tussen 8 en 12 uh, en uur uh, s'nachts. En dan, en dan middernacht is het ook gewoon klaar? Ja, dan is het klaar. Uh, de meeste edities waar we het doen, uh, hebben nog wel een wachtprogramma, dus daar kan je wel nog blijven dansen. Uh, maar je ziet toch dat de meeste mensen echt om acht uur s'avonds komen. En dan uh, ja, dan zijn ze om middernacht ook wel, uh, wel een beetje klaar mee. En dan, uh, dan hebben ze nog wat aan hun uh, aan hun weekend. Ja, een soort tegenbeweging tegen het feit dat uh, nou ja uh, de gemiddelde uh, club om uh, middernacht nog steeds leeg is, eigenlijk ook. Nou, ja, precies. Ja, want uh, ja, dan begin je om uh, om twaalf uur en dan is het om 1, 2 uur pas uh, gezellig eigenlijk. En uh, ja goed, ik denk als je, als je 18 of 19 bent, dan maakt het je allemaal niet zo heel veel uit... maar op een bepaald moment dan uh, ja, wordt het toch iets pittiger of zo. En dat is eigenlijk zonde, omdat je denkt, nou ja, als ik lekker gegeten heb... en ik heb een drankje gedronken, nou ja, waarom kan ik niet alvast uh, gaan dansen... en moet ja. ik wachten tot zo laat? Ik heb heel vaak, als ik dan uit wil gaan, dan uh, uh, inderdaad eten... en dan tegen de tijd dat, dat, dat ik heb afgesproken, dan ben ik eigenlijk al in slaap gevallen. Nou ja, precies. Ja, en dan denken mensen, nou doe ik nog een biertje... en dan, uh, nou, is wel echt nog een paar uur moeten wachten, dan zit uh, zit er vaak niet meer in... Um, dus eigenlijk vond ik dat het uh, echt raar dat het een soort uh, ongeschreven regel is die eigenlijk steeds laat wordt eigenlijk, ook uh, merk je de laatste jaren. En ik uh, dacht nou, keren we het gewoon om en we beginnen gewoon uh, extra vroeg. Maar dan denk ik gelijk, krijgen we dan niet van die Britse toestanden dat iedereen om tien uur al toetertje lam is en uh, er geen uh, land mee te bezeilen is? <laughs> nou, in de praktijk valt het heel erg mee, uh, ja, mensen komen echt om te dansen, dus het is ook niet echt een vrijdagmiddagborrel, want dat bestaat natuurlijk eigenlijk al, mm -hmm. het is echt de bedoeling dat je, natuurlijk drink je wel een biertje of een lekker drankje erbij, maar mensen komen echt om te dansen en een paar uur lekker uh, ja, met elkaar het weekend in te dansen, en uh, nou, ik heb nog geen uh, echt lange toestanden meegemaakt, eerlijk ja. gezegd, dus in de praktijk de, hoe, is het niet zo. Hoe wordt de microclub tot nu toe ontvangen? Ja, heel erg goed. Ik merk uh, ja, vooral online en ook de avonden zelf heel veel enthousiasme van mensen die denken, ja, waarom bestond dat eigenlijk nog niet? En uh, het is eigenlijk heel gek dat die regel dat het zo ontstaan is, dat het zo, uh, zo later al begint. En je ziet dus echt bij ja, dus een doelgroep, dus een beetje tussen de 25 en 40, dat die uh, echt iets hebben dit uh, past perfect wel eigenlijk in ons uh, weekend. Ja, wat, wat, wat leuk. Um, nou, het klinkt goed. Ja. Um, ik heb eerlijk gezegd meteen zin om op stap te gaan. Maar even kijken, kijken op de klok. Het is uh, nu half zes geweest. Er is vast nog wel eens een club open. Maar die microclub is alweer tijd dicht. Uh, vannacht gaat het ja, niet worden. Maar even... uh, ja, wie weet uh, kom je in de club een andere keer onveilig maken. Uh, Melvin, bedankt voor je uitnodiging. Ja, hartstikke leuk. Ja, gaaf gedaan. Said. Back in the water. We're back in the water. I'm leaving a last call for your heart. Begging for so long, won't you come? Look away your faith from here Back in the water back in the water I'm bring for so long won't you hide Between your darkness for met een nieuwe single, Back in the Water, hier op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is tien over half zes. Je luistert naar Fris, waar wij zorgen voor het, uh, nou ja, het beste begin uh, van je werkweek... die je maar kan bedenken. Ja, en uh, dan is het wel tijd voor, uh, voor sport. Tijd voor de Fris Sportflits. Want elke week praat ik je samen met sportnieuws.nl uh, bij over het afgelopen weekend. Maar dan weet je straks bij de koffieautomaat... niet alleen te vertellen wat uh, Facebook nou weer heeft uitgespookt. Maar ook hoe Max het uh, gisteren gedaan heeft. Uh, Stefan Buitenhuis van sportnieuws.nl. Goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Want uh, nou, We kunnen ons natuurlijk niks anders voorstellen. van niks anders beginnen dan uh, met onze eigen Max verstappen. Uh, hij heeft dit weekend uh, voor het eerst weer gereden sinds de winterstop. Uh, ik heb de kwalificatie een klein beetje meegekregen. Hoe is de rest gegaan? Ja, uh, ja, niet slecht, maar zeker ook niet echt goed. Uh, hij startte dus vanaf uh, plek 4 en hij was ook goed weg. Uh, maar in de eerste bocht kwam hij vast, zitten achter Vettel. En daardoor werd hij ingehaald door uh, Magnussen, dus toen reed hij op plek 5. Ja, nou ja, we kennen Max, die wil inhalen, dus daar ging hij voor. Uh, en toen ging het even niet helemaal goed, dus de dus spinnen die. En toen verloor hij dus juist een paar plekken. Mm -hmm. En uh, ja, daarna zijn er nog uitvallers en rijdt hij wel goed. Dus uiteindelijk is die 60 geëindigd. We hadden wat, op wat meer gehoopt natuurlijk. Maar uh, ja, het is een lastig circuit om in te halen. Ja. En uh, meer zat er ook niet echt in. Nee, hij rijdt natuurlijk in een nieuwe auto. Wat, wat, ja, wat kunnen we daar dan over zeggen? Ja... Het is, een, het is een goede auto, denk ik. Uh, voor zover ik dat deed. Maar uh, het, is, het is denk ik een goede auto. Ik, ik heb het gevoel dat die wel iets minder is dan de Ferrari's. Uh, en, uh, en ja, ze hebben wel echt duidelijk minder PK's dan de Mercedes. En, en, uh, en ja, dat gaat lastig worden op de circuits met veel rechte stukken, Want dan kom je gewoon op snelheid tekort. Ja, laten we even luisteren uh, naar maar een maar... klein stukje uit de, de wedstrijd... Oh. waar hij vertelt over zijn auto. Die auto breekt weg over de kerbstones. Als dat maar goed gaat. De Red Bull doet niet precies wat Verstappen wil. En dat kan consequenties hebben. Hier zien we waar dat toe leidt. Een 360 graden spin. Voor dit moment deed hij al zijn beklag over de boordradio. En het wordt er echt niet beter op. Ik denk er iets wrong. Ik heb zoveel so overstuur in het midden van de corners. Ja, het stuurt te veel in de, de bochten, zei hij op het laatst. Uh, gaan ze die wagen nou dan helemaal tweaken de komende dagen, denk je? Ja, ja, ja, dat gaan ze zeker doen. Dat doen ze natuurlijk sowieso het hele seizoen door. Hè. Na iedere race gaan ze, passen ze de auto aan, verbeteren ze hem. Maar er was ook iets afgebroken, had Max het over gisteren. En ja, dat was misschien ook een van de redenen dat, uh, dat hij zoveel overstuur had. Ja. Nou, en dan de zesde plek dus. We hadden hem natuurlijk het liefst op nummer één gezien. Zegt nou, dit al iets over uh, de rest van het seizoen, denk je? Nou, ik, ik, ik denk een klein beetje. Uh, ik denk dat de auto niet goed genoeg is om wereldkampioen te worden. Hè. Vooral vanwege die snelheden. en uh, ja, Dan wordt het toch lastig om het Mercedes echt moeilijk te maken. Mm -hmm. uh, maar vorig seizoen kon je ze echt uh, bij de eerste paar races... opschrijven. nou, Max en uh, Daniel Ricciardo... Uh, Kun je gewoon op plek vijf of zetten, beter gaat het niet worden. Maar ik verwacht dat ze nu eigenlijk wel iedere race meedoen voor het podium. Oké, okay. uh, dan uh, onze handbalvrouwen. Eerst even terug naar afgelopen donderdag. Toen hadden ze een uh, uitwedstrijd tegen, uh, wat was het, Hongarije. Op karakter, het is zwaar bevochten, sleept Nederland er een overwinning uit... want Wester stopte deze laatste bal. Zondag kan Nederland zich definitief plaatsen voor het EK... als voor 6000 toeschouwers in Eindhoven opnieuw wordt gespeeld tegen Hongarije. Ja, en die wedstrijd die was dus gisteren. Ze konden zich plaatsen voor het EK. Opnieuw een wedstrijd tegen Hongarije, maar nu een eigen land. Um, ja, is er ja, eigenlijk klopt. een moeilijke ja. tegenstander normaal gesproken? Uh, nou ja, de Hongaarse dames die kunnen aardig handballen. Al ging het de laatste jaren wel wat minder. In het verre verleden zijn ze wel eens wereldkampioen geweest. En niet zo heel lang geleden, in 2012, werden ze nog derde op het EK. Mm -hmm. En nu staan ze qua punten gelijk met Nederland in de kwalificatiepool. Dus uh, ja, dat is wel, is wel spannend. Ja, ja en uh, hoe, ja. hoe ging die wedstrijd? Zijn ze nou allemaal door... Uh, nou, het was echt een uh, spannende wedstrijd en het ging eigenlijk ja, het wel gelijk op, uh, maar ja, uiteindelijk uh, wordt het dan uh, 22-23 voor de Hongaren, dus ja. net niet gewonnen. Uh, eigenlijk maakte Nederland in de slotsecond nog gelijk, maar dat doelpunt werd, een werd afgekeurd uh, vanwege een aanvallende fout. Mm -hmm. uh, maar ja. Dat was het eigenlijk niet. Dus een beetje, een beetje curieus. Uh, maar goed, de eerste twee van de pool gaan door. En ze moeten nog tegen de nummer drie. Dus ik verwacht wel gewoon uh, dat het goed gaat komen. Ja, nou dan tenslotte naar basketbal. Uh, gisteren werd de bekerfinale gespeeld. Ja, en dan horen we eigenlijk niet zo vaak over basketbal in het nieuws. Ja, uh, help me ervoor voor. Zijn wij daar nou eigenlijk goed in? Nou, eigenlijk niet zo. Uh, om het even heel cru te zeggen. Donar uh, is de regering, de landskampioen en echt wel duidelijk de beste ploeg van Nederland. En uh, die staat woensdag in de kwartfinale van de Europe League, mm -hmm. of uh, Europe Cup. En dan denk ik, oh, nou dat klinkt best wel goed, maar de Europe Cup is het vierde niveau van Europa. Uh, en op die hogere niveaus doen helemaal geen Nederlandse ploegen mee. Ja. Dus het uh, Nederlandse basketbal staat internationaal niet zo gek veel voor... Uh, en uh, ja, maar goed, dat zegt natuurlijk niks over de ambitiementswaarde... van de Nederlandse politie Nee, nee nou, en de, dat, en de beker. Uh, dat, dat, dat beweer ik ook niet, hè? Daar, uh, daar doe ik ook nee, niet Nee, op. nee, nee. Nou, ZZ, of Zizi Leiden, die speelde voor de beker uh, tegen Donor. Uh, die komen uit Groningen. Die hadden mazzel, want uh, de wedstrijd werd ook in uh, Groningen gespeeld. We gaan ervan uit dat wij uh, de, uh, uh, met thuisvoordeel... Uh, het voordeel in ieder geval aan, ons, aan onze kant hebben. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat Leiden echt, uh, echt goed moet spelen om ons te verslaan. Maar dat, laat, uh, dat betekent ook wel dat wij ons, uh, ons beste beentje voor moeten zetten. Want het is zeker geen makkelijke ploeg. Uh, maar ik denk wel dat wij uh, goede kansen hebben. Nou, De coach van Donaar was dat, voor de wedstrijd. Uh, hebben ze het inderdaad waargemaakt, Stefan? Hoe is de wedstrijd verlopen? Ja, dat... Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Ze hebben het echt wel waargemaakt. Uh, helemaal in het begin uh, ging het nog even gelijk op... en dacht ik, nou, misschien wordt het spannend. Maar na vijf minuten had uh, Dona al dubbel zoveel punten als, uh, of dan Leiden. En uh, bij rust is dus het al twintig punten voor. Ja, en daarna ging het gast er wel af... Uh, maar echt in de problemen zijn ze niet meer gekomen. Uh, dus uiteindelijk heeft Donar uh, makkelijk gewonnen met uh, 87-71. Dus okay. een ruime voorsprong. Zijn er nog sportevenementen waar jij heel erg naar uitkijkt deze week, Stefan? Uh, nou ja, we hebben natuurlijk uh, vanavond uh, het zelf al, ja. uh, En uh, voor de rest uh, heb, ik het, uh, heb ik de agenda niet zo in mijn hoofd. Dus. <laughs> Oké, okay, nee, dus, gewoon één ding, uh, ding voor het andere natuurlijk. Uh, vanavond dus uh, uh, Nederland, Portugal was het. Hè, in, en dat vond ik wel weer gek ja. in, uh, in, in, in Zwitserland. Ja, ja een keuze, ja, vriendschappelijke wedstrijd, het uh, zal weer met geld te maken hebben of zo. Neutraal grondgebied, zo kan je het misschien ook zien. Stefan Buitenhuis van sportnieuws.nl ja. Dankjewel en een fijne week. Yo, dankjewel. Jij ook. No longer working, don't fall on your sword, just follow your instinct like an old lesson learned. Like an old lesson learned. Only you know what it what it is to see through. See through the eyes that are trained on me now. I can I can only tell you how it how it looks from here. I think you made up your mind. I think you made up Your mind. Don't give it. Learn not to let it fall around our ears. Don't fall in love with it, with the way things were. It'll mess up your mind. It'll mess up your mind. For this is all on the wings of others. I love Forever, don't give it even met alle goede muziek die hier de laatste tijd uitkomt. Snow Patrol was dat, Don't Give In op uh, deze maandagochtend. Uh, het is over een paar seconden acht minuten voor zes. En uh, afgelopen zaterdag kwamen in Washington honderdduizenden mensen bijeen om te protesteren tegen het vuurwapengeweld in de VS. Uh, in het initiatief voor de March of Our Lives komt van Amerikaanse scholieren. is over de hele wereld gevolgd. De aanleiding voor de demonstratie was de schietpartij vorige maand in Florida. Uh, ja, en eigenlijk alle uh, schietpartijen op scholen uh, de afgelopen jaren natuurlijk. Ook in Nederland is er gedemonstreerd, initiatief voor de March of Our Lives Amsterdam is Julie Phillips. Goedemorgen, Julie. Goedemorgen. Hoe is het idee ontstaan om in Amsterdam een March of Our Lives te organiseren? Waarom voelde jij je geroepen om dat te doen? Nou, ik heb een uh, dochter van uh, 16 En uh, ik, het had uh, haar kunnen zijn als wij nog uh, in Amerika woonden. Um, en toen het gebeurde was ik vooral... Boos en hopeloos. Uh, ik dacht, uh, je volgt het in Amerika, je volgt het nieuws in Amerika. En uh, elke keer denk je van, oké, okay, dit moet de laatste zijn en het is nooit de laatste. Dus mm. ik, uh, ik dacht, oké okay, Amerika, zoek het zelf maar uit. Jullie hebben dit zelf gewild, uh, kennelijk. Maar uh, een week na de schietpartij mm. ontstond er ineens hoop op verandering... De studenten, de scholieren kwamen uh, in opstand uh, tegen de wapenwetten. Uh, zij uh, begonnen te protesteren. Ze begonnen zelf te zeggen: van hé, hey, dit pikken wij niet meer. En uh, toen uh, keek mijn dochter en ik elkaar aan en dachten: van hé, uh, hey, dit willen we ook uh, uitdragen. Waar uh, kunnen wij dit. Uh, hoe kunnen we dit doen? En uh, ik heb uh, gewoon erom gevraagd... Uh, wordt er iets in uh, Amsterdam georganiseerd? En uh, niemand was ermee uh, bezig. Dus uh, ik heb nog nooit zoiets gedaan. Maar ik dacht van ach, hoe moeilijk kan het zijn om een demonstratie op te zetten? En hoe, hoe moeilijk was dat? Nou, ik heb het ook nooit georganiseerd, ik zou niet weten nou veel meer um, ik heb er waren, um, ik heb advies uh, ingewonnen van de vrouwen van de Women's March van uh, vorig jaar uh, ook van de plaatselijke Democrats abroad die uh, proberen mensen in uh, Amerikanen in Nederland uh, aan het uh, stemmen te krijgen politiek betrokken te houden en er kwamen allerlei uh, vrijwilligers uh, naar me toe die zeiden van... Hey, uh, kunnen we helpen? Wat uh, kunnen we hiervoor uh, betekenen? Ja, en, en hoe is het dan gegaan zaterdag? We hadden, uh, mijn dochter heeft gesproken, er waren andere um, Amerikanen die gesproken hebben, die gezongen hebben, allemaal uh, scholieren. Uh, er kwam een uh, meisje uit uh, Florida met een uh, Nederlandse uh, familie die uh, zelf een uh, beste vriend uh, verloren had bij de schietpartij ja. en een paar woorden wilde zeggen op de demonstratie. Ja. Nou, nou daar zit er bedoel, even, even advocaat van de duivel zijn, hoor. Kijk, dat er in de VS zo'n uh, demonstratie is, dat snap ik. Uh, er staat mm -hmm. daar de kranten mee vol. En uh, misschien dat, uh, dat de regering dan denkt, nou ja, uh, misschien hebben ze een punt. Bedoel, die kans is niet heel groot, maar je weet maar nooit. Um, ja, in Nederland, als we dat hier doen, dat, dat, dat komt daar toch helemaal niet over. Wat, wat, waarom zou je dat doen? Heeft het wel zin? Nou, aan de ene kant doe je het puur uh, voor de foto bijna. Je doet het uh, omdat je weet dat je op Instagram zult komen. Wij zijn in de New York Times uh, gekomen met de foto. Um, wij hebben op de Washington Post gestaan met de video. Uh, wij hebben de, um, het nieuws uh, gehaald in Amerika. Dat de Amerikanen weten dat ze hier uh, gesteund uh, zijn. Maar um, je doet het ook voor uh, de Amerikaanse gemeenschap in uh, Nederland die uh, groter is dan je zou denken. Zijn, uh, we zijn met uh, 38.000 en uh, het is maar een heel klein percentage, verrassend klein percentage, 15% of zo die werkelijk uh, stemt. En je hoopt uh, hun uh, te bereiken en je hoopt uh, hun, je hoopt vooral uh, jonge mensen te bewegen om echt uh, te stemmen om uh, zich te laten registreren, om te stemmen, om uh, hun stem te laten horen. Ja, dus het is, het is tweedelig. Je wil de, de, de Amerikanen in Nederland uh, activeren, maar ook de mensen in de VS laten zien dat zij niet de enige zijn die zich er druk om maken. Klopt, ja. Het leeft ook hier. Uh, het, uh, het gebeurt ook hier. Uh, we hadden onlangs twee uh, schietpartijen op. Of uh, in uh, Amsterdam, waar uh, jongeren bij uh, zijn uh, omgekomen. Dus uh, de problemen van uh, Chicago in de VS met uh, illegale wapens... zijn uh, ook uh, Nederlandse problemen. Ja. Ga, ja, gaat er iets veranderen aan de wapenwetgeving in de VS, denk je? Hoe zie jij de toekomst? Nou, ik heb voor het eerst in uh, lange tijd uh, hoop dat er uh, misschien uh, verandering uh, gaat komen. Er zijn al een paar uh, kleine wetten uh, doorgevoerd uh, vorige week in het uh, congres. Um, er zijn uh, stappen, de jongeren uit uh, Parkland uh, hebben gezegd: uh, dit willen we, dit willen we. Um, Strenge controles, uh, leeftijdsgrens omhoog. En uh, zo niet, dan uh, hopen dat uh, wij uh, wij Amerikanen uh, allemaal uh, in uh, november uh, 2018 bij de verkiezingen uh, laten horen wat, uh, ja, wat je vindt ja, de, de bal is al aan het rollen, laat het zo zeggen en laten we hopen dat de laatste schoolshooting ooit was en dan is het hier in Nederland in ieder geval ja, wel goed geregeld denk ik, dankjewel voor je toelichting Julie Phillips, initiatiefnemster van de demonstratie in Amsterdam tegen vuurwapengeweld in de VS ja dankjewel een hele fijne dag, dit is Lost Seas. Are You With Me? I wanna dance by water underneath the Mexican sky Drink some margaritas by swinging blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? Margaritas by a swing of blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? Marguerite's basement. Listen to the Mario play at midnight. Are you with me? Are you Zo direct het uh, NOS Radio 1-journaal. Maak er een mooie Zucht dag, Dan. Karo CRV NPO Radio 1.